Lotte Wien met het NOS Journaal. In het Duitse dorp Lützerath proberen duizenden actievoerders de kuil te omzingelen... waar naar kool wordt gegraven. Op beelden zijn confrontaties te zien tussen de agenten en actievoerders. De politie waarschuwt voor gevaarlijke situaties bij de kuil. De betoging begon aan het einde van de ochtend. In een dorp in de buurt verzamelden zich zo'n 20.000 actievoerders uit heel Europa... Door de grote hoeveelheid regen is er plaatselijk wateroverlast in het westen van het rivierengebied, onder meer in Leerdam en Geldermalsen. Zo staan straten blank en zijn kelders, schuren en huizen ondergelopen. In de rivier de Linge staat het water twee keer zo hoog als normaal. Ook in andere rivieren staat het water hoog. Deze maand is er al 91 mm regen gevallen. Gemiddeld valt er in januari 71 mm.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 De Stichting Japanse Ereschulden praat met het kabinet over excuses aan slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Die kregen te maken met onder meer marteling en seksuele uitbuiting. De slachtoffers vinden dat ze na de oorlog te weinig erkenning kregen. Eerder probeerden ze via de rechter compensatie te krijgen, maar die eis werd afgewezen. En het weer het blijft voorlopig regenen. Pas later in de avond wordt het vanuit het westen droog. Het waait flink en het is een graad of elf. Morgen wat zon, maar ook buiten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 U2 van Zandvoort op zaterdag gingen we terug naar de jaren 70 Dat Deden we samen met de Spinners en uh, Working My Way Back to You. Nou, tweede uur, Benno, ik heb even gemeten bovenop het dak van uh, oh, ja. watersportvereniging Zandvoort. Oh, Momenteel 9,6 graden daar. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is niet verkeerd. Nee, toch? Nee, een beetje nat wel. Dus ja, wind is 30 km per uur uh, oh, op dit moment. Oh, oh, dat valt allemaal wel Dat valt mee. reuze mee. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de burgemeester uh, allemaal verteld heeft in zijn nieuwjaarstoespraak. Dus ik ben blij dat wij het in ieder geval nog een keer uh, mogen uitzenden van uh, Sandford Insight. Dus uh, hartelijk dank daarvoor. Um, um, dan hebben we natuurlijk de evenementenagenda met uh, het nodige nieuwtjes. Um, dan nog wat regionaal nieuws, zoals de provincie zoekt een vrouw voor, voor onderscheiding. Daar ben ik ook wel benieuwd. Huh? Ja, ja, ja. Een ja. apart verhaal. Uh, ja, en uh, Europa kinderhulp zoekt uh, vakantiegezinnen in Noord-Holland. Daar gaan we het uh, tweede half uur ook nog over hebben. Dus nou, dat allemaal in dit uh, tweede uur. Zeker. Nou, de nieuwe Toespraak in twee delen komt er zo dadelijk aan. Maar er is nog meer muziek. Waaronder Madonna en Like A Virgin. En als burgemeester David Molenburg in dit tempo de nieuwjaarstoespraak had gedaan... Benno, daar was je heel snel klaar geweest. Dat denk ik, dat denk ik ook ja, wel, ja ja, ja. ja. was het in een minuutje gebeurd, he? in plaats van uh, 17 minuten. Je de Koolijk en Laia van uh, Shai uiteraard, hè? Lekkere gouden ouwe. Zeker. Zeker weten. Nou, afgelopen maandag was het zover in uh, de haven van Zandvoort. Ja, in de haven van Zandvoort, daar gebeurde het allemaal. De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. En uh, nou, de burgemeester uh, David Molburg was daar natuurlijk aanwezig... en hield een nieuwjaarsspeech... ...voor de aanwezigen. En, uh, nou, omdat niet iedereen in Zandvoort... ...daar aanwezig kan zijn. Of, uh, want, uh, gaan wij het uitzenden. Zeker. Je? Nou, eerst uh, del 1. Uh, ja. nu. nou, laten we maar eens horen. Elf minuten lang de burgemeester... Mm. ...met uh, zijn uh, nieuwjaarstoespraak. toespraak. allemaal, en fijn om hier... ...te staan vanavond. Um, en fijn dat we op deze manier... ...weer met elkaar... ...op het nieuwe jaar kunnen proosten. Um, en ik wil, voordat ik verder ga... De mensen die dit allemaal mogelijk maken, heel hartelijk bedanken. Gilles Kok, Ben Zonneveld, Hilli Jansen. De drie mensen die heel veel energie gestoken hebben om deze avond vanavond mogelijk te maken. Want dat is het mooie in Zandvoort. Dat doen wij niet als gemeente alleen. Er staan altijd bewoners klaar om dat te doen. En dat verdient een heel hartelijk applaus. En ik wil graag dat u voor hen klapt. mensen, een, jaar geleden, een half jaar geleden stonden wij ook op het strand. We hadden twee jaar geen nieuwjaarsreceptie gehad, maar we dachten we doen dat in de zomer. Een enorm succes, het was hier vlakbij, het was geweldig en iedereen zei waarom doen jullie dat niet elk jaar? Nou, ik kan u vertellen, als iets één keer een succes is, is het niet gegeven dat dat de tweede keer ook zo is, dus vandaar dat we nu terugkeren naar de traditionele receptie met ook gelukkig maatschappelijke partners die zich presenteren en misschien, misschien, misschien, ik weet het niet, noemen we het van de zomer weer, u weet, in Zandvoort houden wij van een feestje, dus misschien en wie weet. Uh, ik wil niet te veel terugblikken op het afgelopen jaar, maar het was wel een heel bijzonder jaar, dus nog een paar korte woorden. Zoals u dat weet, vorig jaar in een lockdown. Uh, en uh, twee weken geleden zag ik Ab Osterhaus op de televisie... ik dacht, ik was de man gelukkig vergeten. Uh, maar die praten over een griepgolf en toen kwam eigenlijk alles weer terug. Vorig jaar de oproep tot vaccineren, het afstand houden van elkaar. We konden helemaal niets, we zaten met elkaar op slot. Maar gelukkig hebben we dat achter ons gelaten. En we kunnen wel één ding zeggen... dat wij in die periode gesterkt zijn door de inzet van zoveel mensen... Mensen die elkaar geholpen hebben. Mensen die voor elkaar klaar stonden. En natuurlijk gaan onze gedachten uit naar die mensen die in die periode overleden zijn. Of die nog steeds met langdurige klachten te maken hebben naar aanleiding van COVID. Maar we kunnen wel zeggen, we staan hier in een totaal andere situatie dan we een half jaar geleden stonden. En dan die vreselijke oorlog in Oekraïne. Zo dichtbij... Maar dichterbij door de komst van zoveel Oekraïnse vluchtelingen naar Zandvoort. Vluchtelingen die zijn opgevangen in hotels. Bij particulieren thuis. Maar ook op de grote vluchtelingenlocatie die mede dankzij het Rode Kruis zo snel tot stand gekomen is. En ik ben ongelooflijk trots op de manier waarop wij in Zandvoort dit voor elkaar gekregen hebben. En in staat zijn geweest om zo snel zoveel mensen op te vangen. En in Zandvoort ging het leven ook ondertussen door. We hadden verkiezingen met een enorme verjonging in de gemeenteraad. En de zomer kende een relatief rustig verloop. En Zandvoort liet weer heel trots aan de hele wereld zien... wat het mooiste gezicht van ons dorp is tijdens de Formule 1. Dames en heren, lieve mensen, het was een bijzonder jaar. En dat het iets heeft laten zien is dat wij in die periode... altijd de hand naar elkaar uitsteken... We mochten elkaar de hand niet geven. Het was een box of een elleboog, maar tegelijkertijd stond iedereen voor elkaar klaar om de handen uit te steken. En terwijl in de media de verschillen worden uitvergroot, er wordt gesproken over polarisatie, eh, zie ik overal om me heen hoe mensen voor elkaar klaar hebben gestaan. Door zorgpersoneel, door handhavers, door gemeentelijke budgetcoaches. Mensen die daar professioneel mee bezig zijn. Maar ook mensen uit de samenleving die het heel normaal vinden om elkaar te helpen. Die bijeenkomsten organiseren om om te gaan met verslaving bij Pluspunt. Vrijwilligers bij de reddingsbrigade die het heel normaal vinden om in zee te springen op het moment dat mensen in nood zijn. Of die met de belbus rijden. Um, voorbeelden in Zandvoort zijn Legio. Van mantelzorgers in de privésfeer... tot het meehelpen als vrijwilliger bij het Zandvoort Museum... of de organisator van Pride at the Beach... of het prikken van blaren tijdens de dertig van Zandvoort... of de Zandvoorters die vaak op zaterdag gaan schoonwandelen. Ik kan de hele avond doorgaan met dit soort voorbeelden... maar onze samenleving hangt samen van mensen die de hand steken naar de ander ook voor ons als gemeentebestuur geldt wij steken de hand uit uh, we, we weten dat we moeten aanpakken in, Zandpla in Zandvoort om de badplaats van de Randstad te blijven Zandvoort verandert echt, er gebeurt heel veel. Enerzijds door alle projecten die er van de grond komen. Denk aan de bouw van de watertorenplein, de sloop van de passagepanden... het badhuisplein waar het nodig te gebeuren staat... maar ook de, herinrichting, de aanstaande herinrichting van Zandvoort Noord... Um, dames en heren, er gebeurt heel veel. En dat is nodig. Want Amsterdam groeit, de Randstad groeit. Er komen honderdduizenden huizen bij in onze regio. En al die mensen, die willen natuurlijk allemaal naar het strand. En die willen allemaal op een heerlijke warme dag hier naartoe komen. Of een herfstwandeling maken door onze prachtige duinen. Um, of s'avonds eten bij een van onze... ...fantastische restaurants. De provincie heeft uitgerekend... ...dat er tot... Um, ...in de komende 25 jaar nog 33%... ...extra toeristische... Uh, ...overnachtingen bijkomen. En dat betekent heel veel voor Zandvoort. En we reiken al die mensen die deze kant op komen graag de hand om hier naartoe te komen. En het is aan ons de taak om ervoor te zorgen dat we dat in de komende jaren waar kunnen maken. En ik kijk daarbij de ondernemers aan, want wij kunnen dat samen. We kunnen dat samen met u. er liggen kansen. En ik kijk naar de gemeenteraad en ook naar mijn collega's in het college. Hier liggen kansen voor ons. En ik kijk naar de inwoners. Kom met ideeën. U heeft vaak de beste ideeën voor waar het met onze gemeente naartoe moet. En we graag willen wij constructief met u daarin samenwerken. Het makkelijkste is vaak om nee te zeggen. Niet in mijn voortuin of niet met mijn uitzicht. Maar echt, er zijn weinig bedreigingen. Er zijn alleen maar kansen. De komende tijd zal dan ook de nodige keren u uitgenodigd worden... om echt met de gemeente mee te denken en mee te doen. Participatie heet dat met een groot en duur woord. Om echt met ons mee te denken over waar het in de toekomst met Zandvoort naartoe moet. En in de afgelopen periode en na de afgelopen verkiezingen... wordt er ook echt wezenlijk gewerkt aan een nieuwe bestuurscultuur. En als u de raadsvergaderingen en de laatste uh, maanden heeft gevolgd... kunt u daar de resultaten al van zien. Dames en heren, we heten iedereen welkom. En daar hebben we ook alle andere partners in en om Zandvoort heel hard nodig. Als het gaat om mobiliteit, als het gaat om veiligheid... of om alle andere vraagstukken die er zijn. Iedereen is welkom. En we zijn dankbaar dat we zo goed kunnen samenwerken met onze buurgemeenten. Er zijn er een aantal vertegenwoordigd van vandaag. En met de gemeente in de metropoolregio. En we verwachten dat wie de gast is hier in Zandvoort zich ook als gast gedraagt. En de afgelopen zomer hebben wij met een aantal partners, waaronder ook de strandpachters... ik moet zeggen heel goed samen kunnen werken om daar verbeteringen aan te brengen. En daar gaan we de komende periode mee door. Dat gaan we verder intensiveren. We steken de hand uit naar iedereen die wil investeren in Zandvoort. Want wij hebben marktpartijen heel hard nodig om zaken in Zandvoort aan te pakken. En om ze te realiseren. En wie om zich heen kijkt, ziet gelukkig dat Zandvoort in trek is en dat er heel veel dynamiek is. Maar bij de nieuwe bestuurscultuur hoort ook een eigen bewustzijn en een stevig eigen bewustzijn van Zandvoort en de Zandvoorters. In deze tijd herdenken wij dat 300 jaar geleden Paulus Loot de heerlijkheid Zandvoort kocht van de Staten-Generaal. Hij was een rijke Amsterdamse koopman. En Zandvoort was op dat moment een arme gemeenschap die leefde van de visvangst en de aardappelteelt. Paulus zag de potentie van het gebied. Hij kocht het niet alleen, hij bracht ook veel. Hij stelde een onderwijzer aan, knapte de kerk op en zorgde voor nieuwe verbindingen met Amsterdam en de kuststreken. Hij kwam niet alleen halen, maar hij kwam ook veel brengen en de huidige welvaart van Zandvoort kan dan over een belangrijk deel op zijn konto worden geschreven. Dames en heren, de tijd dat rijke koopmannen met een pennenstreek een dorp of delen daarvan opkochten is gelukkig al lang verleden tijd. Het zijn nu de Zandvoorters die zelf hun toekomst bepalen. Een dorp met 17.000 zelfbewuste en trotse inwoners. Met een gemeenteraad die namens hen de lijnen durft uit te zetten. En samen de toekomst van het dorp bepaalt. Zandvoort verwelkomt graag iedereen die hier geld wil investeren. En die hier zaken wil doen. Maar wel binnen de ruimte en de marges die de Zandvoorters zelf zien. Voor de toekomst van deze prachtige gemeente. Van de badplaats zal altijd hand in hand moeten gaan met de leefbaarheid. Dus de uitgestroken hand zal altijd moeten gelden voor de eigen inwoners. Het leven in een populaire badplaats kent zijn eigen dynamiek. Gelukkig weten onze inwoners daar goed mee om te gaan. En natuurlijk is het elke dag weer de uitdaging om als bestuur het evenwicht tussen het zijn van een aantrekkelijke badplaats en het zijn van een fantastische plek om te wonen te bewaren. En dat gaat niet altijd vanzelf. Ik wil me op dit punt speciaal richten op de jeugd. Zandvoort kent gelukkig heel veel jongeren die heel gelukkig zijn. En we hebben net met Marike even gesproken over hoeveel fantastische initiatieven er zijn op dit punt. En Zandvoort eh, zien we ook helaas dat er heel veel jongeren zijn die het mentaal moeilijk hebben. En dat er ook een verharding ontstaat van de problematiek dat het gedrag extremer wordt. Uh, en er zijn vele oorzaken voor aan te wijzen. De pandemie is er daar een van, maar dat niet alleen. En het zal aan ons allemaal, ouders, bestuurders, politie... en natuurlijk niet te vergeten de vele hulpverleners... veel vragen om onze jeugd een perspectief en een toekomst te bieden. En ik verwacht daarbij veel van het IJslands model... jongeren letterlijk onder de arm nemen en zich weerbaar te maken... tegen alle problemen die zij in deze ingewikkelde tijd tegenkomen. Dames en heren, ik sluit af. Zandvoort staat in het rijtje Las Vegas, Mexico-stad en Shanghai. Natuurlijk vanwege de Formule 1. Maar we zijn maar een kleine badplaats en wij zijn zeker geen Monaco. Zandvoort is er niet alleen voor de rijken, maar voor iedereen. Onze strand is er voor iedereen. En wij, de Zandvoorters, verwelkomen iedereen die hier op vakantie een dagje strand of duinen of voor de race komt. Ik kijk uit naar de samenwerking in de komende periode. Met u allen, met de gemeenteraad, met de inwoners, met ondernemers en al onze partners buiten Zandvoort. Samen maken we er een geweldig 2023 van. En ik proost daar graag op met u. En dat was hem inderdaad, deel 1 van de nieuwjaars toespraak Benno, van afgelopen ja. maandag. Mooie woorden van onze burgemeester David Molenburg. Zo dadelijk nog met het drietal wat naar voren is geroepen, hebben we ook nog een, een gedeelte van de nieuwjaarsreceptie. Ja, net, uh, hij gaat praten met Marieke Louise van het jongerenwerk van Pluspunt. En, uh, eens even kijken. Kim van van Prakkie en Moor. En uiteindelijk ook nog van Eddie Bulling. Uh, van, eens even kijken. Over, over Hotel de Kust. De, ja, Hotel de Kust. Ja, over de opvang van de Oekraïners. En uh, daar staat in de Zandvoetse Krant ook een uh, mooi verhaal heb ik daarover gelezen. Of een ander blad, dat weet ik even niet meer. Want ik moet zoveel lezen. Dat, uh, zeker, maar, nou, uh, de nieuwjaarsreceptie was ook een uh, mooi uh, verhaal. Of de, de toespraak bedoel zeker, ik. Zeker, zeker, zeker. Een mooi verhaal. En uh, ja, het is wel weer heel toevallig hoor dit. Want uh, ik heb hem klaarstaan. Een mooi verhaal op de plaats. Ja, Oké, okay, wat leuk. Die stond al klaar. En jij hebt het over een mooi verhaal uh. Ja. <laughs> Hier is uh, een belle histoire, oftewel een uh, mooi verhaal, allerliefste in uh, Paul de Leeuw. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Ils vont très chez lui, là-haut, vers le bouillard.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 Het finie le jour de chance. Je wat meer daaraf chacal, chemin. En daar is het ook bij gebleven, En iets anders verwachten we ook niet. Ik hier ooit nog een Na de mooie nieuwjaars uh, toespraak van uh, David Molenberg draaiden we deze plaat een waar, of wel een mooi verhaal van uh, Paudel en Al de liefste. Nou, we hebben nog uh, één deel te goed, uh, dankzij uh, Zandvoort Insights. En dat uh, betreft uh, de drie uh, personen die er even uitgelicht uh, werden, Benno. Ja, en dat is Marike en van Jongerenwerk. Uh, even kijken, Kim van Schaik van Moor En Eddie Buling van uh, Het Hotel. Zij werden ja. naar voren geroepen door David Molenbeuren. In tegenstelling tot andere nieuwjaarsgesprekken, uh, uh, toespraken... waarbij ik zelf te veel terugkeek, wil ik graag met een drietal van u even heel kort aan de hand van twee vragen terugblikken op de afgelopen periode. Marieke van Pluspunt Jongerenwerk, waar ben je? Wil je alsjeblieft even naar voren komen? APPLAUS Marieke, uh, het was een heel bijzonder jaar voor alle jongeren in Zandvoort. En jullie hebben zoveel gedaan voor die jongeren. Kan je iets vertellen over het afgelopen jaar en wat je hebt meegemaakt, wat onder andere die pandemie voor jongeren heeft gedaan. Zeker. Ik hou er niet oh, van. Oh, <laughs> Oké, okay, nou ik ga het proberen. Uh, nou ja, met oud en nieuw beseften we eigenlijk pas dat we eigenlijk vorig jaar gewoon in een lockdown zaten rond deze periode. Ik denk toch wel dat hè, de manier van vrijheid die we weer hebben beleefd, dat we weer dingen konden gaan doen. dat Ik denk dat dat wel het hoogtepunt van het jaar waren. En als we dan kijken naar hele belangrijke momenten voor ons, eh, binnen, voor de jongeren, is dat we eigenlijk altijd een plek konden bieden aan deze jongeren. Dat konden we doen door het Huiskamerinitiatief. initiatief. Hè, en eh, daar boden we eigenlijk een plek voor alle jongeren die het om wat voor reden dan ook nodig hadden. Nou, toen we weer richting de zomer gingen, gingen we wat meer die vrijheid op en toen kwam eigenlijk het eindresultaat uh, van de skatebaan. Hè, waar we de hele corona eigenlijk met een groep jongeren druk mee zijn geweest. Um, en ja, dat is toch wel het project waar we het meest met de jongeren samen trots op zijn. Omdat het woord participatie leefde heel erg bij de gemeente. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren hè, invloed hebben op datgene wat er in hun buurt en wijk gebeurt? En ik denk dat de skatebaan daar een heel goed voorbeeld van is. Daar hebben de jongeren zelf de partijen uitgekozen, zelf de baan ontworpen en zelf geopend. In samenwerking met de gemeente en met het van de jongerenwerkers. Dankjewel. Ik zag ook Raymond van Havertie hier nog, die daar als wethouder een rol bij heeft gespeeld. Ook nog in de zaal. En Marieke, als jij een wens hebt voor het komend jaar, gewoon één wens, wat zeg je dan? Ruimte bieden voor de jongeren om zich optimaal te ontwikkelen. Dankjewel. En applaus, Marieke Loosje. Dit zijn de mensen die het werk doen. Uh, als tweede zou ik graag Kim van Schijk even naar voren willen hebben. Kim die zoveel werk doet voor mensen die het moeilijk hebben. Uh, Kim die zoveel betekent voor mensen die een extra steuntje in de rug hebben. Kim, uh, we lezen heel veel over energiearmoede, over mensen die het lastig hebben, die het moeilijk hebben. Dat betekent heel veel voor jou en in het werk wat je doet voor Zandvoort. Kun je er iets over vertellen wat je hebt meegemaakt het afgelopen jaar? Uh, het afgelopen jaar is natuurlijk begonnen met uh, dat we de grote stroom van uh, vluchtelingen kregen, daardoor zijn de deuren van Prakkie natuurlijk open gegaan. Ieder die hulp nodig heeft en in deze zin natuurlijk ook de mensen die uh, in Zandvoort zijn opgevangen in Hotel de Kust, uh, ook mensen die uh, thuis mensen hebben opgevangen hebben kunnen voorzien van kleding, speelgoed en alles wat er eigenlijk nodig was. Uh, toen kregen we natuurlijk een beetje de stress met alle rekeningen die meer werden. Dus waardoor de druk op onze gratis supermarkt natuurlijk groter werd. De aanmeldingen werden verdubbeld helaas. Gelukkig kunnen we daar gehoor aan geven. Dankzij alle donaties die door ondernemers maar ook particulieren wordt gedaan. Er komen nog regelmatig mensen tassen met boodschappen brengen. Zodat wij onze winkel kunnen aanvullen. Op die manier is het voor ons te doen om de hoge aanvragen, ja, om die mensen te helpen. Mooi, nou jullie doen echt geweldig werk voor Zandvoort. Als je nou nog één wens zou hebben voor het komend jaar, en je mag het uitspreken, en natuurlijk al die mensen hier die dragen jullie een warm hart om. dus die gaan allemaal donaties doen, dat weet ik zeker. Maar wat zou je nog wensen? Ik zou wensen dat mensen wat meer op elkaar gaan letten en wat meer elkaar de hand toereiken. Let een keer op de buurman die zijn vrouw is verloren. Zeg een keer gedag op straat in plaats van doorlopen. Uh, vraag hoe het gaat met iemand. Uh, heb je een prakkie over, bied dat aan de buurman of bij ons op de pagina aan natuurlijk. Maar nee, ik denk dat mensen gewoon wat meer uh, naar elkaar uit moeten kijken. En, en elkaar moeten helpen, want we moeten het tenslotte samen doen. En samen staan we veel sterker. Dankjewel Kim en ga door met je goede werk. Fantastisch. Uh, en te, ten slotte, als derde, zou ik graag Eddie Bulling even naar voren willen hebben. Eddie, waar ben je? Oh, daar ben je, daar ben je. Uh, lieve mensen, Eddie is van Hotel de Kust. Uh, en op het moment dat de eerste uh, Oekraïense vluchtelingen onze kant op kwamen, uh, zei Eddie en alle mensen om hem heen: daar gaan wij mee helpen. Eddie, wat, wat gebeurde er dat jij ineens zo spontaan zei: dat gaan we doen? Nou, er kwam iemand van de gemeente bij ons langs. Oh, gelukkig, was zo? oh, er kwam iemand van de gemeente bij ons langs in die vroeg of we daar interesse in hadden. Hebben we meteen aangepakt. Die, uh, ja, we, we hebben iedereen geholpen. 26 mensen. Hele schrijnende gevallen. Uh, nog steeds is het heel erg. Maar we zijn nu ook blij, want je ziet ze opleven. Ze, doen, ze gaan terug naar huis af en toe om mensen te helpen. En het gaat eigenlijk hartstikke goed hoe het nu gaat. Jullie hebben daar echt een soort community gebouwd ja. met die mensen. Um, wat, dat betekent dat jullie niet alleen hotelbeheerder zijn, nee, maar ook een soort niet. social workers. Ja, we zijn echt sociale medewerkers. in uh, mijn zwager leven die verdient eigenlijk alle credits. Die gaat mee naar de dokter, mee naar het ziekenhuis, mee naar de gemeente. Die doet eigenlijk het allermeeste werk. Ik ben meer van het eten en een beetje lachen met de mensen overdag. Maar hij doet echt alles met z'n wat, uh, ja, wat er gedaan moet worden. Ja, nou, Ik zie hem daar altijd dag en nacht uh, ja. rondlopen. Als jij nou nog één wens hebt voor volgend jaar, wat zou dat zijn? En dat we met z'n allen in zand zo moeten blijven waar we nu zijn. En voor elkaar helpen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. We zijn een heel mooi dorp. Ja, dankjewel. Ja, inderdaad. Dat, dat was de, de, de drie personen. Benno, die er... Ik moet erom lachen omdat hij in één keer afgelopen was. De drie personen die even extra naar voren werden geroepen door de burgemeester. Nou, hartstikke leuk. Um, wij gaan eens even lekker naar muziek en dan gaan we de evenementagenda doen. Zeker. Ja, want uh, die wordt helemaal om half drie gewend. Half vier. Half vier. Wat, ga, wat heb je klaar? Uh, Shakatak. En Shaka El Jero. Ja, dat is een mooie plaat. Shakatak. Van onder meer uh, City Rhythm bekend. En ook deze plaat Day by Day. Ja, daar moest ik even aan denken. Dag bij dag. En uh, zo gaan we door ook in het nieuwe jaar 2023. Zo de evenementen. Maar eerst meer muziek. D by D, de single van Shagatak en El Jerome. Het is even een half vier, we gaan hem doen. De evenementen, Benno, is er weer wat te doen in Zandvoort? Ja, genoeg. Uh, vandaag nemen we... Misschien wat te veel om op te noemen... maar vandaag nemen we even het Zandvoorts Museum. Uh, geven we de nodige aandacht en um, even de de tentoonstellingen voor de komende periode... dat het tot morgen, vijf uur, is nog te zien... Uh, de tentoonstelling De Academie aan Zee. En een samenwerking vond plaats tussen de Wackers Academie... en het Museum. En het was een prachtige, spannende overzicht... tentoonstelling van figuratieve schilderingen, tekeningen en beelden. Dan tot eind van de maand, uh, 31 januari is heerlijkheid, de heerlijkheid Zandvoort, te zien. En, um, nou ja, 2023 is dus het Paulus Loodjar, En het is 350 jaar geleden dat de vermogende Amsterdamse koopman... Paulus Lood, de heerlijkheid Zandvoort, kocht. En daar hebben we natuurlijk een tentoonstelling over. Dan eens even kijken van de week... is er een nieuwe tentoonstelling begonnen. Een overzichtstentoonstelling van Cornelis van Meurs. En... Uh, Even kijken, en dat is eigenlijk uh, tijdens de Zandvoort in Klare Lijnen van Erik Kolen. Die gaat trouwens in op 20 januari. Uh, hebben we ook een tentoonstelling, overzicht tentoonstelling van Cornelis Meurs. En uh, de kunstenaars bewonderen elkaars werk. En hoe mooi is het dan om tegelijkertijd een tentoonstelling uh, met elkaar te hebben. En uh, die Cornelis die zit op zolder met zijn uh, overzicht doodstelling. Goed, dan, uh, ik zei het al, uh, Erik Kolen, een buitengewoon actief uh, atelier heeft hij. Elke week komt er wel uh, nieuw werk van hem uit. En, nou, en nu is het uh, dan straks op 20 van januari uh, de beurt aan Zandvoort. Uh, dan krijgen we in februari, dus dat wil ik nog wel even meenemen. Uh, wandelingen in Oud-Zandvoort, 4 februari. Uh, is, en dat gaat eigenlijk een aantal maanden door. Uh, en dan, nou ja, dan krijgen we ook nog oud wandelingen, dat zei ik al. Maar ook bunkerwandelingen, die komen er ook weer aan van het voorjaar. Dat is vanaf uh, april. Maar daar komen we later nog wel op terug. Nou, over wandelingen gesproken. We hebben van het IVN zuid kennemerland die heeft op zondag 22 januari... een, uh, een wandeling... door de waterleidingduinen. En uh, dat is even... Uh, nou, natuurlijk ver verzamelen... bij de ingang de oase. De toegangskaart verplicht... begint om half elf tot uh, half... 12, een twee wandeling. En er is op diezelfde dag ook nog een excursie in Sparrenberg. Een bosbeek. En dat gaat over de oude duinen van Zandpoort. Um, dat begint om 1 uur. Dus je kan uh, met een beetje snelheid. Kan je ze alle twee meenemen. En dat is uh, verzamelen bij restaurant. Bosbeek en Wustelaan in Zandvoort Zuid. Nou meer informatie kan allemaal. IVN.nl afdeling. Of slash afdeling. Slash Zuid kennenbalans. Um, dat zijn de evenementen. Ja we hebben ook trouwens geregeld. Uh, vanaf nu dan Richard Buithek. Uh, in de uitzending. Ja die komt volgende week. En die doet ook wandelingen. Die ja. doet uh, de mindfulness uh, ja. wandelingen. En volgende week komt Richard vertellen over de, zijn volgende Mindful Wandelingen. En we gaan ook nog een, een onderwerp met hem bespreken. Dus blijf daarvoor luisteren naar de Zandvoortse Radio. Dankjewel Benno voor uh, inderdaad de evenementen van de komende dagen. En dan met name even de nadruk op het uh, Zandvoorts Museum waar we heel erg uh, trots op zijn. Op het uh, Gasthuisplein uiteraard uh, te vinden. Hoek-Swalue-Straat. Uh, en dan uh, kan je daar terecht voor alle mooie tentoonstellingen... die binnenkort ook weer plaats gaan vinden. Hier is Robbie Neffel. Zoom. De CEO van uh, Robbie Neffel en uh, C. Lavi. Dat is het uh, leven, uh, Benno. Ja, zeker. Hey, we worden vandaag uh, goed uh, ondersteund. Wat hebben we, in de studio? Ja, we hebben Albertine. En die, zij gaat ons En uh, nou, zij heeft een bijzonder bericht over de provincie. Uh, provincie Noord-Holland natuurlijk. En uh, die hebben een, uh, een... Nou, wat hebben ze eigenlijk, Albertine? Ze Lees eens voor. Wat hebben ze? Nou... Ze vragen um... wat... Dag, de, uh, dag mannen. Ja, Goedemiddag, uh, Hallo. leuk dat je er bent. <laughs> uh, de Provinciale Staten van Noord-Holland zoeken een vrouw... die er onderscheiding verdient omdat zij een politiek rolmodel is voor andere vrouwen. Of voor haar bijdrage aan de positie van de vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Iedereen kan, met, uh, kan tot en met 8 februari een kandidaat aanmelden... voor de Ribius Pelletier uh, Penning 2023. Geef daarbij een beschrijving van wie zij is en waarom zij een onderscheiding verdient. Een onafhankelijke jury kiest uit de aanmeldingen een vrouw die deze onderscheiding dan verdient. De winnares kan bijvoorbeeld een vrouw zijn die politiek toegankelijker heeft gemaakt voor vrouwen... doordat ze zich meer in de politiek herkennen vanwege de andere accenten die zij dan legt. De onafhankelijke jury is ook benieuwd naar de kandidaten uit het landelijk gebied... en naar rolmodellen die politiek actief zijn geweest in lokale verbanden zoals dorpsraden. Daarnaast is de jury benieuwd welke aansprekende kandidaten te vinden zijn bij de waterschappen. Na 8 februari maakt de jury onder leiding van voormalig minister Sibilla Dekker... een keuze uit de aangemelde kandidaten... Op 8 maart reikt de juryvoorzitter de Ribius Pelletierpenning 2023 uit... namens de Provinciale Staten van Noord-Holland. Op 8 maart is namelijk de Internationale Vrouwendag. Ja, en wie was nou Ribius Pelletier? Uh, uh, Liesbeth Riebius Pulletier was de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland. Ah, dus daar komt kijk, die hele, kijk. Ja, daar komt die hele moeilijke deur aan, dus daar vandaan. Ja, precies. Ze nou. wordt bedankt, hè? Nee, zo, ja. <laughs> nee jij wordt bedankt, Albertine. Dank nou, even voor, uh, voor je bijdrage. Wij kunnen gedaan. wel naar huis, Benno. Ja, nou, dan ben ik. Uh, <laughs> Lekker op de bank. Lekker op de bank, nee, nee hoor. Dank je wel uh, voor je bericht over uh, de provincie Noord-Holland. Uh, inderdaad, uh, dat was uh, Albertine. Benno, Ja, wat gaan we zo dadelijk uh, nog uh, doen, allemaal? Uh, ja, we gaan uh, naar het uh, laatste uur. Gaan we natuurlijk bellen met Rando Lawson. En we gaan, we gaan het voornamelijk over Dakar hebben. De Rally Dakar, die is op 1 januari begonnen. En uh, eigenlijk uh, bijna te einde. En, uh, Hoe is het met de broeders uh, Coronel? Nou, uh, uh, precies, daar gaan we het ook over hebben. Ik heb trouwens nog uh, volgend uur nog een bijzonder nieuwtje over Top Coronel. Die staat namelijk in het theater. Daar ben ik van een week achtergekomen. Dat is heel bijzonder. Uh, het heel leuk om, uh, om, om te lezen. En, uh, en dan straks om te brengen natuurlijk. Um, vet, ja, en die Dakar, dat is dus een... Um, ja, uh, we dachten natuurlijk al... ja, dan rijden we door de woestijn en zo. Maar het is dus heel ander weer geworden dan men waarschijnlijk had verwacht. Bakken met regen, rivieren zijn er ontstaan. Oh. Dus die jongens, die uh, moeten door echt snel verstromingen moeten ze gaan. En, uh, normaal, daar... normaal zijn ze blij als ze water zien, toch? Ja, precies. Ja. <laughs> nou niet hoor. En, uh, nu uh, moeten ze met die buckies uh, echt wel uh, ja, ook door, doorheen geholpen worden door de vrachtwagens om door die snelstromende rivieren uh, getrokken te worden. Dus, uh, wel Heel spectaculair. En ja, er is natuurlijk ook wel weer het een of ander gebeurd afgelopen week. En daar gaan we het met Rendel over hebben. Nou, helemaal goed dat om kwart over vier in ja. de Pit Report. Wij hebben nog twee platen tot aan het nieuws. En weer van vier uur. Dat op de lokale radio zitten En we zeggen een hele goede middag met Tavaris. En uh, hoe dan iets... En dat was uh, Tavares en uh, Whodunit. Laatste plaatje, uh, Benno, die we gaan draaien voor vieren. Uh, ja, eigenlijk uh, kwam ik erop door uh, Rob Petersen. We hadden net een uh, oude uitzending van uh, Oud Zandvoort. Ja. En uh, Rob Petersen deed uh, de presentatie in uh, kort techniek. Ja, leuk, en ze hadden de gast uh, Paul Eldering. Ja, die kennen we allemaal natuurlijk ook nog wel uh, van het uh, circuit. Ja. En het uh, was een hele leuke uitzending. Maar uh, daar had, uh, ja echt... Daar had Rob Petersen had het in één keer over uh, de plaats van uh, Barbarella... en uh, We Cheer you Up in de Pin-Up Club. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja weet, ja, je, ja, weet ja, je die plaats ja, nog? Ja, ja, nou ja, Hij noemde alleen maar de titel. Wij gaan hem gewoon draaien hè, tot aan vier uur. Barbarella is hier speciaal even voor Rob Petersen. Hij woont heel ver weg tegenwoordig. Niet meer in Zandvoorts. Maar uh, uiteraard via www.zfm-live.nl kan hij gewoon luisteren naar zijn eigen Zandvoortse Radio. I'm gonna do